De misdaden altijd gepleegd worden als de mens al in zijn bed ligt. Dus in Lennick richting Onze Lieve Vrouw Lombeek. Ja? Mm -hmm. Ja. Uh, wanneer moeten misdaden dan gepleegd worden door mij? Tussen 9 en 5? <laughs> Wacht, het is bijna 11 uur. Ik zal eens op radio 1 zetten voor het nieuws. Dat is radio 2. Klara. Mm. Klara. Wij bevinden ons in de tuin van het echtpaar Gio en Elvira Borgermans, de gloed te strijden. Dit is een vrije radio. Marvin kreeg ik is van Elf, terug. Hier in de Hefstraat in Strijden, Hefstraat, de in van van heeft zich het drama afgespeeld. Gio Borgermans werd zo pas door zijn echtgenote Elvira dood aangetroffen op de oprit van hun woning. Het leidt geen twijfel dat Chio vermoord werd. De AP brengt al verscholen uit. buren, waaronder uw dienaar, hoorden het geroep van mevrouw en haasten zich ter plekke waar zij Chio zieltogend aantroffen. Maar wat is dat nu nu nog u? De Zet dat af. Dan spel kas op, en, op en zeg hem dat hij die vent moet ontstoppen, hè. Ah, Sam, daar ga schijven. Sam, gas geven. Ja, met Van Deun. Uh, We hebben een zaak in de strijd. Nou, het labo is er nog niet. Hallo, Sam, Rudy. zeg je. Uh, Dag, uh, Kas. We hoorden daarnet uh, dat een reporter. Zeg, Kas, zijn jij op uw kop gevallen, misschien? Wil je laat een journalist verslag uitbrengen nog voor het parket ter plekke is. ...nog voor er één onderzoeksdaad gesteld is. Hoe gaan we dat aan de procureur uitleggen, zeg? Sorry, Romain, Ik wist dat niet. Hè? Hij stond op de stoep te babbelen toen wij hier bezig waren. Ah, je wist dat niet. En welke moest dat maar weten. Nee, hey, voor mij kalm, hè. Wie was dat? Jean-Pierre Kloots. Die woont hiernaast. Ah, ja. Dat is die stem van Radio Senior. En, en waar is die Kloots nu? We hebben hem onmiddellijk weggestuurd. Ga hem administratief aanhouden en steek hem twaalf uur in een bak. En neem zijn apparatuur in beslag. Oké. Okay. Eh... Uh... Dus de overledene, dat is Gio Borgermans, dat is de filiaalhouder van de Populusbank in Halle. Die is rond kwart voor elf de oprit opgereden, is uitgestapt en waarschijnlijk gewurgd. Zijn vrouw heeft hem gevonden en de buren zijn op haar groep afgekomen. Ook die reporteren... Reporter van mijn kloten. Zeg jongens, komt er nog wat van? Hey Veronique. Hey, dag joh. Dag Samen. Ik ga een beetje rondneuzen gingen. Ja, wel, dokter Maasje heeft toch niet uitsluitend les? Ah, oh, nee. Hè? Ik blijf op terrein werken, iets minder weliswaar, maar ik mag mijn techniek niet verliezen. Hè? Mm -hmm. De balbeheersing dus. B wa wat bedoelt jij daarmee, snotneus? Oh wel, als, als je nu een voetballer waart, hè? Ja, dan hou je die ja, ja, andere ja. kieken niet uit, hè, Alsjeblieft, zeg. Kom maar, zeg het eens, Veronique. Wel, Gio Borgermans is nog geen half uur geleden overleden. En ik ben voor één keer vrij zeker van de doodsoorzaak. Hij werd gewurgd met een ketting. Kijk, de sporen in de halstreek hier zijn heel duidelijk. Oh ja, ja, ja. Hapa, euh, deze keer heb ik me eigenlijk meer bekommerd... ...om zijn echtgenote, Elvira Borgermans. Die vrouw is tijdelijk niet meer bij haar zinnen. De huisdokter heeft daar een sterk sedatief gegeven... ...die zal pas over een paar dagen kunnen praten. Zeg, volgens mij zijn er voetsporen te zien... ...tussen het struikgewas naast een oprit En dat struikgewas dat grenst aan een veldweg. Het kan best zijn dat die en dader zich daar verborgen heeft... ...tussen die struiken dat hem toegeslagen heeft... ...toen meneer Borgermans uitstapte... ...en dat hem zich daarna langs die veldweg uit de voeten heeft gemaakt. Oké. Okay. Vraag aan het labo dat ze proberen goede voetafdrukken te vinden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, directeur. Goedemorgen. Uh, kan iemand mij eens zeggen hoe het komt dat ik vanmorgen al drie journalisten aan de lijn heb gehad in verband met de zaak Borgermans? Ja, dat komt door een medewerker van de Vrije Radio Seniors. Dat is een buurman van het slachtoffer en die is onmiddellijk de eter ingegaan. Die man is uh, opgepakt, directeur. Hopelijk dient het parket een klacht tegen hem in. Uh, goed, uh, wat weten we? Momenteel nog niet heel veel. Hè? Het ziet er naar uit dat Gio Borgermans op zijn oprit werd gewurgd toen hij uitstapte. Hij was gaan squashen. En we wachten de resultaten van het sporenonderzoek af en van de autopsie. Het labo heeft wel een aantal duidelijke voetsporen gevonden. Hm. En heeft de weduwe al een verklaring afgelegd? Nee, uh, mevrouw Elvira Borgermans, ja, die is opgenomen met een zware zenuwinzinking. Ze kan een paar dagen tot zelfs weken buiten strijd zijn. Maar uh, we hebben wel al met de onmiddellijke buren gesproken en met de familie en vrienden van uh, Elvira en Gio. En? Ja, dat is een verliefd koppel, hè. Mm. nog niet zo lang getrouwd, echte tortelduifjes naar het schijnt. Hun ouders stonden een foto van eergisteravond waarop ze staan te kussen. In de buurt zijn ze graag gezien en zoals we het momenteel kunnen inschatten... ...hebben ze geen van beiden ooit conflicten gehad. Ja, ik denk niet dat we het in de privésfeer moeten gaan zoeken. Ja, laat de lokale toch maar alle buurtbewoners ondervragen. En praat met de weduwe zodra het kan. Hm. Oké. Okay. Er komt natuurlijk een opsporingsbericht met een foto van het slachtoffer. Hè? En ik ben de achtergrond van Gio en Elvira Borgermans aan het nakijken. <laughs> ja, en uh, wij gaan naar de Populusbank met de collega's van Gio praten. Wie weet. Oké, okay, goed. Aan het werk... We zijn al bezig, directeur. moet het is niet waar, hè. Pers, zijn die ons gevolgd? Meneer Van Dun, is er al een doorbraak? Doorbraak? Nee. Kunt jij ons niet rustig laten werken? Ja, maar is er al een spoor? Geen commentaar. Het parket zal u ten gepaste tijden inlichten. En mogen we nu verder werken, ja? Oh, oh, oh, paparazzi, zeg. Allemaal de schuld van die kloot. Die sterreporter van Radio Senior. Heren, u bent van de politie. Ja, mevrouw. Uh, hoofdinspecteur van Deun. Dit is mijn collega, inspecteur Dams. Mevrouw? Uh, Lies de Volder. Adjunct van Gio Borgermans. wijlen uh, Gio Borgermans. Het is verschrikkelijk wat er met hem gebeurd is. Hè? Heeft u al enig vermoeden? Nee, jammer genoeg niet. Kunnen wij u ergens uh, spreken? Wilt u mij volgen? Ja. Had u een goede relatie met Gil Borgermans? Heel goed. Ik kende hem nog niet zo lang. Uh, hij was door de hoofdzetel van Populus gedetacheerd zo'n jaartje geleden. Maar nou, we werkten heel goed samen. Voelde u zich niet gepasseerd? Door Gio? Nee. Nee, ik, ik maakte geen enkele kans om filiaalhouder te worden. Met mijn uh, diploma middelbaar onderwijs had ik mijn plafond bereikt. En Gio was universitair. Ja, maar dat bedoel ik. En stak het niet dat zo'n jonge snaak met een universitair diploma hier meteen de baas werd? Terwijl u met al uw ervaring. Nee, inspecteur, nee. Wat insinueert u eigenlijk? Maar niets, mevrouw, niets. We moeten jammer genoeg met elke mogelijkheid rekening houden. Was Gio bekwaam? Hij was een heel goede manager en een commercieel talent. Hij zou het ver geschopt hebben. Geen vijanden? Hier in het filiaal zeker niet. De medewerkers droegen hem op handen en de klanten apprecieerden hem. Oké, okay. dank u wel mevrouw. Mocht u wij nog vragen hebben? Ja, dan, dan... belt u me maar. Zeg, moesten we dat Madame kunnen zo hard aanpakken? Oh, Ik stel het toch maar vragen? Wel, doe dat in het vervolg met wat meer stijl, hè? Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Ehm Romain, herkent gij dit? Meneer Van deun is er al een doorbraak? Doorbraak? Kunt u ons niet rustig laten werken? Ja, maar. Is er al een spoor? Geen commentaar. Het parket zal u ten gepaste tijde inlichten. Dat was het één uur journaal. En mogen we nu verder werken, ja? Wie heeft u de opdracht gegeven om met de pers te spreken? De opdracht gegeven? We konden ze niet ontwijken. Vermijd dat in de toekomst. En als het niet anders kan, uh, probeer het dan in ieder geval met een beetje meer stijl te doen. Oké? Okay? <lacht> um, <coughs> die wordt een makker. Ik weet ondertussen al een beetje meer over Gio Borgermans. Gehuwd met Elvira, maar dat wisten we al. Hij studeerde voor handelsingenieur aan de VUB. Werd als high potential door het management van Populus klaargestoomd als toekomstig directielid. En in, uh, in het kader van zijn opleiding tijdelijk aangesteld als filiaalhouder in Halle. Geen strafblad, onberispelijke levenswandel en idem dito voor Elvira. Die is biologe en assistent aan de VUB. Allee, het is alleen nog wachten op een verklaring. Nou, dat onderzoek gaat doodlopen, dat voelde toch zo? Ik vrees ervoor. Mm -hmm. Tenzij dokter Maas nog het nieuws heeft. Uh. Ah, dag jongens. Kijk, ik ben juist klaar met... Met de training? Vergelijk mijn job niet meer met voetbal, in manneke. Ja, of je gaat zelf onder een mes. Hé, dat was maar een grap, hè. Ja, Ja, meer dan geal wist, heb ik niet te vertellen. Het slachtoffer werd inderdaad gewurgd met een stalen ketting. Hij heeft geen weerstand geboden. Dat is... Oh, nee, nee. Nee, op zijn kleren zijn een paar haren gevonden... en sporen van lederen handschoenen en een lederen jas. Oké, merci, Veronique. Tot ziens. Graag gedaan, tot ziens. naar dokter Maas. Ha, ha, ha. Zeg, wanneer vertrekken jullie eigenlijk op wereldreis? Ja, van zodra mijn verlof zonder wedden is goedgekeurd, Maar uh, ja, dat zit ergens in de administratieve molen. Je bent al een klein beetje voorbereid, hoop uh, ik. Ik die Noor, van de, maar... de opdracht. En als het nodig is, dan geeft u hem steun. Tot later. Romain. Ja. Treble's directeur. Een medewerkster van de Populusbank werd door haar man als vermist opgegeven. Marie-Ange Dubois. Ze kwam gisteren niet meer thuis na het werk. Neem dan mee in uw onderzoek naar de moord op Gio Borgermans. Ja, maar die twee... Ja, ja ik weet het. Die zaken zijn niet noodzakelijk gelinkt, maar uh, toch doen er mee. Marianne is meer dan een collega, heer. Ze is mijn beste vriendin. Jacques, Armand belde belden mij gisteravond nog om te vragen waar dat ze bleef. Heeft haar verdwijning iets te maken met de dood van Gio? Ja, uh, die vraag proberen we zo snel mogelijk te beantwoorden, maar uh, wij rekenen ook een beetje op u. Hè. Hoezo? Zou het kunnen dat iemand de bank een kwaad hart toedraagt? Iemand die veel geld verloren heeft op de bankencrisis bijvoorbeeld? U maakt mij bang, meneer. Maar kunt u ons geen lijst bezorgen van gedupeerden onder uw cliënteel? Die, die moeten er toch zijn? Meneer Dams, u weet toch dat ik dat niet kan? Het bankgeheim kan enkel opgegeven worden op vraag van de fiscus. Of van de procureur des Konings. De flipper moet de procureur bellen. Ja, op welke grond? Hebben wij een verdachte onder de clanditie van de bank? Ik denk toch niet dat hij ons ooit toestemming gaat geven om alle rekeningen uit te plaatsen? Het ja, is weer een straatje zonder eind, hè. Oh, ik er zich van. Waar uh. wil je eigenlijk naartoe? Ah wel, heel veel mensen hebben geld verloren door de bankencrisis. En wat als er één tussen zit bij wie dat te stoppen te Dat kan toch? Ja, dat is een goed gedacht, Rudy, maar wat zijn we daar voorlopig mee? De zaak Borgermans nog maar eens. Hoe ver staan we? Nou, nog nergens. Bij Lies de Volder van de bank zijn we niks wijzer geworden. Momentje. Ja, Van Deun? Oké, okay, bedankt. Er is een stoffelijk overschot van een vrouw... komen bovendrijven tussen Lot en Buizingen. Sam, Dams, ga eens kijken. Ik verwittig het parket. Ja. Sam, Rudy. Dag, hey, Dirk. Dirk. En, al een idee omtrent de identiteit? Uh, ja, het gaat waarschijnlijk om Marie-Ange Dubois. Dat die medewerkster van de Populusbank die vermist was. Juist, hmm. ze had haar identiteitskaart bij zich. Bedankt, Dirk. Oké. Okay. Dag, Dag. Dag Sam ja jongens ik raak stilaan overtreind en Rudi dat is ook niet goed nee, nee. zeg het zou gaan om Marie Ange Dubois wel het identificatie die moet dat nog bevestigen maar beschouw het maar als een feit ze ligt nog niet lang in het water ze is dus nog goed herkenbaar dus ja wel, dit is Marie Ange Dubois ja en wat denk je wel geen water in de longen dus ze was al overleden toen ze in het kanaal belandde tijdstip gisteravond rond uh, 22 uur hmm. Het lichaam was verpakt in een stuk roofing, maar zeer belangrijk... ...deze vrouw werd ook gewurgd met een ketting. Maar we zien dezelfde modus operandi. We hebben dus te maken met één en dezelfde dader. Hè? Hij vermoordt op korte tijd twee mensen van dezelfde bank. Dat is geen toeval. Ja, Dams. Nee, ik zeg u dat hij een rekening te verheffen heeft met de bank. Directeur, je moet aan de procureur een bevelschrift vragen... ...om ja. alle rekeningen in te kijken. Dams. Nee, dat is de sleutel, directeur. Dat is de sleutel. Dams. Ja, excuseer. Het is een goede redenering, maar uit eenzelfde modus operandi... ...mogen we niet zomaar concluderen dat het om dezelfde moordenaar gaat. En bovendien is er ook een groot verschil. Het tweede lichaam werd in het kanaal gedumpt. De directeur heeft gelijk, Rudy. Uw theorie is niet stevig genoeg. Nee, ik denk het ook niet. Maar is er dan niemand die naar mij wil luisteren? Ik zeg u dat de moordenaar een cliënt is van de bank. Dat zou best kunnen, inspecteur. Mevrouw De Volder? Aan de balie zeiden ze dat ik hier moest zijn. Kijk, dit is wat u nodig hebt, denk ik. Voilà. Stijn, de kat, halenweg. wat... Die meneer verloor eind 2008 bijna 500.000 euro. Door een desastreuze belegging. Misschien had hij een motief. U krijgt van mij al zijn bankuittreksels. Allemaal oh, schitterend. Ja, maar wacht. Zo schendt u wel het bankgeheim, hè? Dat wil u toch niet? Ik wil dat de moorden op Gio en Marianne opgelost worden. Ja, tuurlijk. En bovendien heb ik hier mij wel genoeg om de procureur te overtuigen. Ik bel onmiddellijk. Ga die Stein de Kat halen voor verhoor. De koning blijft standby om zijn rekeningen door te lichten. Oké. Okay. Nee, nou, hè. Normaal verwacht je hier geen mensen die 500.000 euro waard zijn. Schijn bedreigd. Ja? Meneer de Kat? Ja, waarvoor is het? Ik hoofdinspecteur de van Deun van de Federale gerechtelijke politie. Dit is mijn collega inspecteur Dams. We zouden u graag een paar vragen stellen. Ik heb niks te vertellen. Ik heb ook niks te verbergen. Nou, als u niks te verbergen hebt, dan kunt u niet echt... Kom hier, jongen. Meneer de kat, weer spanningen staan zware straffen. Kom mee. Sorry de kat, we kunnen niet anders. De kat... Binnen de week werden twee medewerkers van de Populusbank vermoord. Meneer Borgemans en mevrouw Dubois. Daar heb ik niks mee te maken. Maar je hebt wel mogelijk een motief, hè? U verloor eind 2008 bijna 500.000 euro na een belegging bij de Populusbank. Dat is niet waar, ik heb niks verloren. De kat, ik weet uit goede bron. Romein, kom eens even. Romein. Ja. Ja, ik weet hoe de vork aan de steel zit. De Kat had al 30 jaar gespaard in kasbons Voor meer dan 500.000 euro. Maar uh, Gio Borgermans overtuigde hem om Poolplus aandelen te kopen. Die spiegelden hem een rendement van wel 30% voor. En de Kat verzilverde zijn kasbons en kocht aandelen. Voor 500.000 euro? Ja, yep, en hij verloor alles. En hij heeft zijn vrouw niks verteld. Hè. Die dacht nog altijd dat hij een dikke spaarboek had. Die liet alle geldzaken aan hem over. Hij is het, hij is het. Kom maar, heb een minuutje. Zeg, monnetjes, ik zit wel in een verhoor, hè? Nou, er is nog een medewerkster van de Populusbank vermist. Wat? Dat is niet waar. Ja, en zeker Carlijn de Vos is vanavond na het werk niet thuisgekomen. Oh. Haar familie paniekeert. Ja, dus als Carlijn de Vos ontvoerd is, dan kan de kat dat niet gedaan hebben, want hij zat in de cel. Nee, er zijn dus twee moordenaars. Ja, het is ook mogelijk dat er maar één is, hè? En dat de kat met de hele zaak niets te maken heeft. En dat ze zelf toch niet, om, uh... maar... Ja, Kom, kom, kom. We gaan er geen ruzie over maken. We moeten ervan uitgaan dat Carlijn de Vos groot gevaar loopt. We moeten haar absoluut vinden en snel. Ja, maar hoe? Ja. Mag ik eens iets voorstellen? Ja, Allee, ja. doe maar. Ja. Ja. Wat denkt u van volgend plan? Hè? Tenminste, als mevrouw De Volder akkoord gaat, hè? Want zij zal Ja, uw plan, uh, Rudy. Ja, eh, ah wel. Eh, we moeten alles te weten komen over de bank. Hè. Wie daar binnen en buiten gaat, wat dat er afgesproken wordt. Ik zou undercover kunnen gaan als bankbediende. Hey, Goed, hoe die? Eh, niet aan de balie, maar in dat kantoorlandschap. En van daaruit kan ik dan iedereen scherp in de gaten houden. En hoor ik ook nog wat er aan de loketten gezegd wordt. Hey, ik sta in verbinding met Sam en Romain die wat verderop in de wagen zitten. Ja, met zo'n oortje. Mm -hmm, juist. Hm. Ja. Ja, oké, okay. uh, baat het niet als gaat het niet. Doe maar, maar, maak geen brokken. Je zult wel een vermomming nodig hebben, hè? Een bril en een snor, bijvoorbeeld. Een bril is genoeg, Romain, met een snor zou ik te veel op u lagen. Mm -hmm. Ah, uh, dat is mijn bureau. Juist, ja, met computer. Kijk, vanaf de loketten bent u bijna niet zichtbaar. Oké, okay, dank u. Uh, Sam, Romain, horen jullie mij? Perfect. Affirmatief. Alsof je bij ons in de auto zit. Good luck. Merci. Alsjeblieft, meneer, nog een prettige dag verder. Dank u wel. Tot ziens. Weer niks. Ja, zorg maar dat je iets hebt. Je zit er al drie dagen. Straks zitten we weer met de lijn. Ja, kan ik eraan doen? Wacht eens, wacht eens. Dag meneer, wat kan ik voor u doen? Goeiedag, ik zou wat informatie willen over een autolening. Ja, dat is normaal iets voor mijn collega Carlijn de Vos. Eens even kijken. Die is er niet vandaag. Oh, weet u dat zeker? Maar hoe kan hij weten dat Carlijn er niet is? Romein, Sam, je moet die event onderscheppen. Hij komt nu naar buiten. Hoe ziet je eruit? Uh, klein, 40 jaar, donkerblond, een geruitjasje, beige hemd. Daar is hem, daar. Oh, nee, een bus, toeristen, pardon. De politie, laat ons door. Op oh, plaats maken, alsjeblieft. Nee, nou oh, kijk, nu is hij weg. Hoe is dat nu, Godverdomme, mogelijk? Je zijn met drieën en je kunt nog niet één persoon tegenhouden. Ja, directeur Rudy zat binnen en wij werden onder de voet gelopen. Zwijg! We zijn Carlijn de Vos kwijt en dat is uw schuld. Sorry. Uh, mag ik even. Uh, Dams, waar zat gij? Nou ah, ik heb onmiddellijk een stil van de bewakingsbeelden van die man op de site van de federale geplaatst. En alle agenten van de zones Halle en Pajoteland een foto laten bezorgen. Onze man. ...die werd bijna onmiddellijk erkend door de verantwoordelijke van een zelfhulpgroep voor burn-out patiënten, Jolande Sterks. Ah, dus we weten wie hij is? Jan Hazenbroek uit St. pietersleeuw Die komt gewoon naar die zelfhulpgroep als tijdverdrijf. Oh, ja. Het is uh, een beetje een rare naar het schijnt. Oké, okay, let's go. Uh, de koning, de hij blijft hier. Dat is niks meer voor u. Ja, oké, okay, dank u, directeur. Ik zal aanbellen. Houd jij de achterkant in de gaten. Daar is hij. Hij loopt weg. Houd de broek. Blijf staan. Blijf staan, zeg ik. Oh, Wie heb jij al pijn gedaan, hè? Op uw buik. Op uw buik. Waar de Vos? Oh, dat weet ik niet. Oh. Ik ga in het huis kijken, Rudy. Oké, okay. hier. Hij is aan sloten. Berlijn, waar zit je? De kat, je moet het niet meer ontkennen. Zelfs bekennen hoeft niet meer. Wij weten dat je Gio Borgemans vermoord hebt. En we kunnen het bewijzen ook. We hebben haar van u gevonden op de kleren van Joe. En sporen van uw lederen handschoenen en jack op zijn kleren. En die hebben we teruggevonden in uw lokker bij uw werkgever. En het moordwapen ook. Die ketting, waar huidweefsel van Gio aan kleefde. Wat hebben we daarop te zeggen? Ik heb Borgermans vermoord, ja, en hij verdiende het. Maar die twee anderen, dat weet ik niet. Dat was ik niet. Dat weten we. Dat was een zekere Jan Hazebroek. Hazebroek. Hij kent u, zegt hij, ja. Heeft hij dat gedaan? Ja, op dezelfde manier met een ketting. Ja. Maar godverdomme, die heeft mij gewoon nagebootst. Ik had hem verteld van Borgermans, na een van de sessies van de zelfhulpgroep. Ik was daar lid. Zo heb ik hem leren kennen. Maar waarom... Enfin, waar, waarom doet hij nu zoiets? Dat moet hij ons toch vertellen, hij had toch geen reden om te moorden? Ik wel. Ik wel, meneer Van Deun. Ik heb dertig jaar gespaard. Dertig jaar voor niks, meneer Van Deun. Door de schuld van die mooie prater van een borgermans. Ik heb mijn vrouw het paradijs beloofd. Nu heeft ze niks. Daar moest hij toch voor boeten. Het is toch waar? Daar mag ik me niet over uitspreken, meneer de Kat. De broek schijnt te lijden aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Nee. Als kind moet hij hebben gezien hoe de buurvrouw vijf poesjes, zogezegd zijn vriendjes, in een tijdel water heeft verdronken. En de kat heeft de ongelooflijke stommiteit begaan om in zijn eigen verhaal beeldspraak te gebruiken. De Populusbank verzuipt haar vrienden, moet hij gezegd hebben. De Raasbroek is doorgeslagen. Oh, dat is ongelooflijk, hè. Uh, maar, kom, het is wel tijd om de knop om te draaien. Wat drinken we? Ah, drie pintjes zeker, Patro? Ja. Uh, ja. De drie pintjes. Ja, sorry, uh, er zijn geen pintjes meer. De stok is op. Huh? De stok is op. Zeg, daar staan stokslagen op, hè, kameraad? Oei.